Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De 17-jarige Lisa heeft voor haar dood nog 112 gebeld. Het meisje uit Apkouden werd in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gebracht in Duivendrecht. Daarvoor belde ze dus met het alarmnummer. Ze vertelde dat ze werd aangevallen door een man die zelf ook op de fiets was. Kort daarna vond de politie haar lichaam. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie is vooral op zoek naar een paar getuigen die rond die tijd langs de plaats te licht zijn gekomen. Het gaat om een scooterrijder, de inzittende van een lichtkleurig bestelbusje en de bestuurder van een bureau. De Verenigde Staten en de EU hebben hun handelsakkoord verder uitgewerkt. Ze werden het daar vorige maand al in grote lijnen over eens, na maandenlange onderhandelingen. Er is onder meer afgesproken dat het Amerikaanse importtarief voor spullen uit de EU naar 15% gaat. De heffing voor auto's lag een stuk hoger, maar dat wordt verlaagd. Over heffingen op alcohol zijn de VS en de EU nog in gesprek. Ook is bekend geworden dat de EU voor honderden miljarden gaat investeren in Amerikaanse wapens. Of Europa blij kan zijn met de uitkomst, is maar hoe je het bekijkt. Vertelt Brussel-correspondent Kiesja Hekster. Zoals altijd zit de devil in de details. In de details, en die hebben we nog niet allemaal gezien. In ieder geval zei de Eurocommissaris die heel veel uren onderhandeld heeft met de Amerikanen, dat dit uh, beter is dan het alternatief. Dat was namelijk een, een enorme handelsoorlog en politieke escalatie. En dat zou pas echt tot grote problemen hebben geleid. Er zijn steeds meer gevallen bekend van mensen die in een psychose belanden na een gesprek met een AI-chatbot. Tony Staring is klinisch psycholoog en psychotherapeut. En hij legt uit wat er gebeurt als iemand met gekke waanideeën zo'n bot om advies vraagt. Nou, en, dat, en dat dan zo'n chatbot, zoals ChatGPT. Uh, dat soort ideeën best wel gaat uh, stimuleren. Dat is best wel schokkend wat voor soort dingen zo'n chatbot gaat zeggen. Die zegt echt dingen als. Jij hebt een missie, en ik ga je erbij helpen. En uh, hoe kan ik je helpen? Hoe zullen we die missie uh, framen? En uh, hoe ga ik je helpen met uh, mensen bereiken en zo? OpenAI zegt dat ze met een nieuwe update proberen om de chatbot minder psycho. Triggerend te maken. Het weer, er komen wolken aan, met vannacht in het westen een bui. Morgen meer bewolking, bij zo'n 19 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog druk op de wegen in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging bij knooppunt Watergaasmeer... als je over de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam rijdt. Op de A4 Den Haag Amsterdam voor knooppunt de meer 4 kilometer en ook 10 minuten op- onthoudt. Dan naar de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 11 kilometer file tussen Alsmeer en knooppunt Velsen... met drie kwartier op- onthoudt. Half uur vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Tussen dorp en Amsterdam meer 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het is ook druk op de A10 Zuid... de Buitering, 17 kilometer tussen Amsterdam, Bos en Lommer en Durgerdam. Uur vertraging daardoor. A200 Amsterdam-Haarlem, een 10 minuten vertraging. Bij halfweg een half uur vertraging op de N201 uit Hoorn-Hilversum. Daar rijdt het langzaam tussen Vinkenveen en Loenen over 4 kilometer... Half uur vertraging op de N202 Amsterdam-Ijn-Muiden... bij de aansluiting met de A22 4 km file. Half uur vertraging op de N205 Nieuw zwanenburg bij Boezinger-Lieder. Dan de A N232 Amstelveen-Haarlem... bij de aansluiting met de A9 2 km file en 10 minuten tijdsverlies. En een kwartier vertraging op de N522 vanuit Amstelveen naar Bijlmemeer. Ook daar file voor de aansluiting met de A2 2 km.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 I understand.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 Die heb ik, geloof ik, ergens eerder gehoord. Uh, dit riedeltje bij. Step to me van Grant Nelson. <applacht> Namelijk bij dit nummer: Starters! Misschien is het wel even leuk om dan uh, toch dat reality er even bij te pakken. Ja, want dat is van starters, daar komt het uit. Tenminste in ieder geval, uh, ik weet niet of de jongens van Balter dat ooit ergens gejat hebben. Maar goed, dit is uh, de laatste voor uh, de hoofdbeider van het nieuws van half zeven. Vicky Sue Robertson en Turn the Beat Around. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het meisje van 17 dat gisternacht werd vermoord in Duivendrecht... heeft kort daarvoor nog 1 en 2 gebeld. Ze vertelde dat ze werd aangevallen door een man die ook op de fiets was. Kort daarna vond de politie haar lichaam. De Russische schaduwvloot kan nog ongehinderd langs Nederland varen. Na bericht in de Volkskrant bevestigt het ministerie dat Nederland nog geen controles uitvoert. Rusland gebruikt de schepen om de sancties te omzeilen. Eigenaren van tankstations in het grensgebied met België zijn bezorgd over de verhoging van de brandstofaccijns. Als het kabinet geen extra geld uittrekt om de accijns op het huidige niveau te houden... kan het prijsverschil met België oplopen tot wel 65 cent per liter. Het weer, wolkenvelden en opklaringen met kans op een bui. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen plaatselijk een bui bij een graad of 19. Dit is ZFM.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 Bit Tips Don't stop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 even alsof het zaterdagmiddag is. Toen heb ik even uh, mogen meepresenteren in het uh, programma Zandwoord op zaterdag. Want uh, Rob, die nodigde mij nog uit. Dat deed hij eigenlijk iets eerder. Uh, maar uh, ik had dan nog altijd zo'n beetje van, jezus ik, uh, ik heb nog behoorlijk veel dingen te doen. Het lijkt wel toontje lager. Maar uh, ineens uh, zag ik uh, toch wel wat ruimte op die zaterdag. En ik denk, nou ik ga alsnog uh, dat doen. Uh, we zijn van 2 tot 5 lekker bezig geweest. Uh, en Rob die draaide op een gegeven moment uh, het uh, nummer Every Breath You Take. Waarop ik zeg van, joh, de, dat is dus, uh, natuurlijk van het laatste Police Album wat ze hebben uitgebracht. Synchronicity. Uh, maar dat is niet de enige single uh, waarop Rob zei, is dat zo? Ik zeg ja, uh, Wrapped Around Your Finger. Dat is uh, een andere uh, single en die heb je net uh, kunnen horen. Waarop wij dus ook uh, die single hebben gedraaid afgelopen zaterdag. En dat maakte het uh, toch wel heel speciaal. Straks hebben we in een alternatieve Vm, geen camera's, maar wel muziek. Ja, zeker. We hebben live muziek. Uh, dat hebben we nog uh, even gauw weten toe te voegen. Dus dat uh, vanaf 7 uur. Maar we hebben er nog eentje hier in dit gedeelte van het uh, programma. En dat zat uh, ergens in bij Destiny's Child. Maar het origineel is toch echt van Stevie Nicks. Tot aan 7 uur. Sing it.